Heeft je kunnen. Goedenavond. Denemarken is blij dat de Amerikaanse president Trump geen geweld zegt te willen gebruiken om Groenland in te nemen. Dat zei Trump op de wereldtop in Zwitserland vanmiddag. Hij herhaalde wel dat hij Groenland echt wil overnemen. Maar Denemarken blijft erbij dat Groenland bij hun hoort en ze vinden het ook niet iets om over te onderhandelen. De nieuwe partij die is ontstaan na het opstappen van zeven PVV'ers gisteren... die doet nog niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Volgens de NOS vinden ze dat te kort dag. Ze moeten de partij nog officieel oprichten. De naam weten ze wel al. Het wordt Nederlandse Vrijheidsalliantie. En ze zijn anders dan wilders voor meer samenwerking en een minder harde stijl. Het kopen van zonnepanelen, daar heeft ongeveer 20% van de Nederlanders spijt van. Dat komt vooral door de gestegen terugleverkosten en ook door de gestopte salderingsregeling. 1 op de 10 Nederlanders zegt daarom bewust geen geld te steken in zonnepanelen. Champions League Voetbal, PSV speelt vanavond uit in Engeland tegen Newcastle United. En voor een van de mannen van PSV zit er een speciaal tintje aan deze wedstrijd. Hoor je van onze voetbalverslaggever Riepke Bakker! Voor PSV'er Joey Veerman wordt het een bijzondere wedstrijd, want hij speelt vanavond tegen een van zijn beste vrienden. In zijn tijd bij Heerenveen was Veerman ploeggenoot van Newcastle-verdediger Sven Potman. En hoewel het al zes jaar geleden is, hebben de twee nog bijna elke dag contact en gaan ze af en toe samen op vakantie. Nou. De man heeft laten weten dat er de laatste dagen... ook heel veel plagerige appjes over en weer gaan over de wedstrijd. De wedstrijd van de PSV begint om 9 uur. Het weer droog, het klaart op. Vannacht gaat het in het oosten en noorden vriezen. Morgen eerst veel zon, later op de dag wel kans op een buitje. En het wordt morgen tussen de 1 en 9 graden informatie van Flitsmeister met 45 files nog. Twee vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Lunette. 3 kilometer, 22 minuten vertraging. En een half uur op de A73 nijmegen maasbracht Tussen Neerbos en Kuik door een ongeluk 11 kilometer. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90's. Dit is de stemweek. Dit is de week waarin jij bepaalt hoe de Q-top 500 van de 90's editie 2026 zal klinken. Vanaf maandag dus gaan we los. Dit is het moment om te stemmen. Is al gebeurd door Paul uit Bijlen, Kim uit der Heide. en ook Iris uit Emmen heeft haar stemlijst al ingevuld. Uit die lijstjes, Alles is more set. Ze hebben allemaal gestemd op Ironic. q -top 500.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 a red break It's like 10,000 spoons when all you need is a knife It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife <laughs> and Isn't it ironic? Zet ironic bij Q Music. Acht over zes. Toenstag 21 januari 2026. Het is de avond dat technisch adviseur Bart een extra salaris op zijn rekening ontvangt. Ja, het was even spannend, want de jury die uh, moest zijn laatste antwoord goedkeuren. Ik stelde de vraag welke stampot wordt gemaakt met wortelui en aardappelen. Hij antwoordde daarop als Brabander wortelstamp. En toen gebeurde het volgende. Ja, ik, ik zie de jury dit even door ChatGPT halen. En ChatGPT zegt wel, het klopt hartstikke. lekker. Ja naar Hutspot, Wortelstand als Bart alsnog dus 2750 euro op. Ja, ook blijkt bij de avond dat weer een hoop mensen zonder licht rijden. Ik krijg een hoop klachten binnen het QA, onder andere van Pamela. Domien, ja? de lichten mogen weer aan buiten. Ik zie weer mensen rijden die de lichten nog niet aan hebben. Tijd voor een liedje. Ah, je ligt het aan. Het is donker, zet je lampen aan. Zet het je lichten aan, dankjewel. En het is de avond dat een handjevol fans voor het eerst de nieuwe single van Harry Styles heeft gehoord. Na vier jaar komt die vrijdag overmorgen eindelijk met nieuwe muziek. Maar er zijn dus al mensen, gelukkigen, die die single hebben gehoord. En wat zij erover hebben verteld, mensen, fans van Harry Styles, die de nieuwe track al gehoord hebben vanmiddag, dat hoor je zo meteen.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 blame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 Pour out a little. Melo, Jelly Roll en Holy Water bij Q Music. Na vier jaar is het eindelijk zover. Harry Styles komt weer met nieuwe muziek en hij is aan het strooien met broodkruimels. Eerder liet hij weten dat op 6 maart zijn album uitkomt. Later heeft hij gedeeld dat morgen de nieuwste, of overmorgen de nieuwste single uitkomt. Aperture, zo gaat hij heten. En voor een aantal fans kwam er vandaag geweldig nieuws. Want in een aantal steden werd een select groepje fans uitgenodigd om die single alvast te beluisteren. Echt een geweldig verhaal. Tot gistermiddag wist hij nog niemand wat van. Vanmiddag was die luistersessie. Uiteraard stonden wij met een microfoon bij de voordeur. Wij wilden graag weten: wat vind jij van het nieuwe geluid van Harry Styles? Ik heet Colin. Rosa. Kimberly. Thijs. Het was geweldig, jongens. Ik heb ik ben echt mindblown. Ik denk dat de popwereld sowieso op zijn kop wordt gezet. Het is soft techno, het is Harry, het is insane. Het was ook echt niet iets wat hij al eerder heeft gedaan. Dus het was heel verfrissend en vernieuwend om het te luisteren. Maar het was echt heel goed. En had ik niet verwacht gewoon. Een hele nieuwe era het zo van Harry. Van Harry, maar toch weer wel. Ja. Het is echt. Oh, het, het was zo goed. Maar lekker, de, de, de, de bipolare Harry is gewoon terug. En ik hou ervan. Het is een beetje uh, as it was on drugs. Een classic, laat ik het zo nu al noemen. En je merkt wel echt dat hij een goede tijd heeft gehad in Berlijn. Met de techno en zo die erin zat. Je kan hier lekker op dansen, kontje op schudden, alles. Het was ook oprecht een, een lang nummer. Rond de 5-6 minuten heb ik daar gezeten voor mijn gevoel. Deze gaat de hitlijst echt veroveren. Ja, ik denk dat het nummer 1 hit wordt. Ik ben zo benieuwd. Vrijdag komt hij uit een nieuwe Harry Styles. It's like on a summer evening.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 Met de nieuwe muziek komt overmorgen. Watermelon Sugar. Vanmiddag was dus de luistersessie in Amsterdam. En heel vaak mogen wij als, als DJ's mogen wij ook mee. Mogen wij de single een paar dagen van tevoren horen? Dan weten we bijvoorbeeld: is dit een alarmschijf? Wordt dit inderdaad een grote top 40 hit? Maar uh, wij zijn echt buiten de deur gehouden. Wij mochten, ik, we hebben geen slobber gestuurd met een microfoon. Keen dacht ook: nou, daar gaan we. Ik mag de single voor het eerst horen. Hij werd buiten de deur gehouden. Wij weten helemaal niets. Behalve dus wat die, die fans van Harry Styles ons hebben verteld. En wat je dus net kon horen. Het wordt een soort soft techno Berlijnse beuker. Vrijdag weten we meer. Nieuwe muziek van Harry Styles. sure komt dan uit. Dit is Topic met Fireboy DML. With your music. I don't want options, I want face to face. Right there, right now. Don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say.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 Nico Santos en Body bij Key Music in de middag show. Even een klein kijkje achter de schermen. Even kunnen van de nieuwsredactie die overlegt... iedere 30 minuten met haar nieuwsredactie... over wat er dan gezegd wordt vlak voor de reclame... om mensen vast te houden. Dus de tease. En uh, de laatste 30 seconden van Body heb ik jou alleen maar <lacht> zien giechelen. Ik weet dus niet waar dit over gaat. Want ik hoor maar één kant van het gesprek. Alsof ik een telefoongesprek afluister. En dus alleen jouw kant van het gesprek hoor. Ja, nou zal ik het vertellen wat ik heb bedacht? Wat, jullie, wat, wat we wat bedacht redact, hebben. Wat de redactie van uh, het q music -nieuws van nu.nl heeft bedacht. Ja, die wordt, wordt gebrainstormd, jongen. Dat wil je niet weten. Nou, daar gaan we. Wat zit er in het nieuws zo Meteen om half zeven. Nou ja, er zit eigenlijk meer een oproep in, eigenlijk. Kan jij goed tellen? Dan hebben we je hart nodig. Oh, We hebben je hart nodig. Nou, we dat apparaat. Olivier Dien komt eraan. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 De beste voegboekdeals boek je op vakantiediscounter.nl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 presenteert de date-night kriebels van Sven. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen, pinguïns verleiden elkaar met stenen en Sven gaat lekker koken voor Floor. Het zweet breekt hem uit.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 EasyToys.nl Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij Fomar. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99. Tot zo bij Fomar. 18 plus speelbewust. Ja? Serieus? Oh. oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Geef jouw raam een nieuwe look met karwei.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 Goedenavond, half zeven. Dit is de q middagshow met het staartje van de avondspit. Nog twee vertragingen langer dan 15 minuten. Op de A10 watergasmeer Koemplein, tussen Amsterdam-Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer. Nog een auto met pech 6 kilometer 18 minuten. En de A16 Rotterdam Breda, tussen ridderkerk Zuid en de Drechttunnel. Door een ongeluk 19 minuten vertraging. Vandaag gaat het in het oosten en noorden van het land vriezen. Morgen veel zon aan het begin van de dag. Later op de dag kans op regen. En tussen de 1 en de 9 graden. Eefje heeft het laatste nieuws. Goedenavond. avond. Denemarken is blij dat de Amerikaanse president Trump... geen geweld zegt te willen gebruiken om Groenland in te nemen. Maar dat is ook het enige positieve, zeggen ze. Want verder is Denemarken er nog steeds fel op tegen... dat hun Groenland wordt overgenomen. En ze vinden het überhaupt niet iets om over te onderhandelen. Trump, die blijft maar door. Drama gaf een hele lange speech op de top in Zwitserland. Een ja, klein stukje daarvan. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Ja, we willen alleen maar Groenland. Geweld is niet per se nodig, zei hij. In de Telegraaf noemen Amerika-kenners de speech vooral lang opschepperig, dominant en vol met grootspraak. De nieuwe partij die is ontstaan na het opstappen van zeven PVV'ers gisteren... die doet nog niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Volgens de NOS vinden ze dat te kort dag. Ze moeten de partij ook nog officieel oprichten. De naam weten ze wel al. Hadden we het gisteren al even over. Dat wordt inderdaad een Nederlandse Vrijheidsalliantie. En die partij is anders dan Wilders voor meer samenwerking... en een minder harde stijl. Uh, een bosje bloemen ja, kan slecht zijn voor je gezondheid, zegt het RIVM. Vandaag nog iemand een bosbloemen cadeau nou, iemand, Nou, noem het maar iemand. Mijn vriendin heeft vandaag een bosbloemen gekregen van mij. Nou ja, bloemen van buiten de EU, uh, daar kunnen gifresten op uh, zitten, zegt het RIVM. Vooral mensen die met die bloemen werken, lopen risico ja, minder gevaar... voor uh, wie de bloemen koopt en krijgt. Oké, okay, gelukkig maar. Uh, en ik heb nieuws uit de ruimte. Even hey, gaan schrijven. Zeven. Over half zeven. Met zweefje kunnen. Ja, ik zei het net al, hè? kan jij goed tellen? Dan hebben we je hart nodig. Wie, we, de aliens? We, wij, Nederland. Nee, de Rijksuniversiteit Groningen. Want uh, zij doen onderzoek naar hoe donker het eigenlijk nog is in ons land. Ah! Ja, dat valt tegen. We hebben zoveel lichtvervuiling. Ja, natuurlijk. En ja, Ze hebben mensen nodig die sterren willen tellen. Het enige wat je hoeft te doen, ga naar buiten... Zoek uh, de vier hoeksterren van Orion. Tuurlijk. Tel het aantal sterren binnen die rechthoek. En geef dan even Sorry, je meting door. Wat je nu vertelt. Wat, wat De vier hoeksterren van Orion. Waar heb je het over joh? Nou, doe eens niet zo boos. Nee, wat is een Orion? Wat is dat? <laughs> Orion dat is een sterrenbeeld. sterrenbeeld. En dan is het met, die, met, die, met de gordel, weet je wel? Nee, weet ik niet. Ik heb, ge ik heb geen idee. Ja, het, uh, volgens mij moet je dan naar het zuiden, zuiden kijken. Oké, okay, dan weet ik ook niet waar het is. Dat is dat... een van de meest uh, iconische patronen. Ja, ik, uh, sterren kijken. Ik heb het ooit één keer in mijn leven gedaan. Twee uh... sterren zijn dan de gordel. En dan heb je daar boven oh, twee ja. en daaronder twee. Ja, ja ik zie het. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, onnodig boos ben ik erover. Ik merk het nu ook. Uh, het is gewoon even één keer googlen. En dan, uh, dan zie je precies wat Orion is. Nou, Precies. Nou, dan trek je een soort van een rechthoek. En dan tel je de sterren die daar binnenin uh, die je allemaal ziet. Grappig. En dan geef je je meting door aan teldesterren.nl. <laughs> is dat je nieuwe startpagina. <laughs> <laughs> nou, ik denk wel dat ik uh, ga dat ja. ik even ga tellen. <laughs> Natuurlijk ga je tellen. Dit vind jij fantastisch. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Dit woensdag van woensdag 21 januari 2026. Zo meteen op nummer 1. De man die aast op het goud van Taylor Swift, Bruno Mars. Op 2 de langst genoteerde hit in de top 40. En op 3 een van de meest gestreamde tracks van dit moment, Rain Dance. Eerst naar Olivia Dean. Op dit moment met twee hits in de top 10 van Nederland te vinden. Waaronder haar laatste track, So Easy To Fall In Love, staat vanavond op nummer 4.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 Op 3. Het vonden volgend jaar lekker met een entree in de lijst. Stijgen nu langzaam omhoog. En geloof mij, maar daar zijn ze nog niet klaar mee. Top 40, update. Dat is de nummer 2 van vanavond. Die is voor Morgan Wallen en Tate McCray met What I Want. Gaat van alle hits in de lijst op dit moment het langst mee. Staat al 34 weken in de top 40. Dat is een flinke prestatie, maar nog lang geen record. Dat record is altijd in de handen van deze hit. In 2013 stond Happy van Pharrell Williams maar liefst 49 weken op rij in de enige echte. En om dat dus te evenaren, moet What I Want nog een week of 15 mee. Of hij zijn 35ste week in de week, week gaat de... halen, of hij zijn 35 e week in de lijst gaat halen, dat hoor je overmorgen. Vanavond in de update, vast op 2. Morgan Wallen, take Tate McCray, What I Want. She said you don't want this arm, but it's already broke.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 If you only wanna act like lovers do, for a night or two, and sometimes in the morning, go back to being someone you never know. McCray. Morgan Wallen doet mee. What I Want vanavond op nummer 2, in de top 40 update. Top 40 update. Van well, woensdag 21-2026. Dat volgt volgende archief in met Olivia Dean. En zo is To toevallig in level 4. Dave and Thames en and Rain Dance 3. En Morgan en Tate op nummer 2 met What I Want. Dan de nummer 1 van vanavond is voor de man van het moment Bruno Mars. Hij stormde afgelopen vrijdag de top 40 binnen met zijn nieuwste single I Just Might. Ga door het dak. Florregula recht de top 10 binnen op plek 9. En het kan niet anders dan dat hij overmorgen verder omhoog gaat schieten. Ja, dit moet wel een plek in de top 3 worden. Wie weet zelfs het goud aanstaande vrijdag. Solo pakte Bruno maar één keer een eerste plek in de top 40. Blijft hij met deze? voor morgen gaan we dus zien of het hem dan al lukt een nieuwe nummer 1 in te pakken. Daarmee dus Taylor Swift van de troon te stoten. I just might van Bruno Mars om alvast een beetje te proeven aan het goud staat vanavond op 1. Just in de Q-music middagshow nummer 1 in de top 40 update van vanavond. Joey van der Welden! Hey! Hallo. Dankbaarheidsmomentje. Op de plek van Joost Winkels die lekker aan het wintersporten is met zijn, met zijn moer. Zijn moeder en zijn broer, zeg ik mm -hmm. ook. Hartstikke gezellig. Alle stories vind je uiteraard op het Instagram-account van Joost Winkels. Uh, jij is zo meteen aan 7 uur een avondshow. Ja, over sporten gesproken. Want daar gaat mijn dankbaarheidsmomentje over. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Nou, kijk, ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat ik op de sportschool, als ik daar kom, zo heel erg uitbundig word gegroet. <laughs> Als jij binnenkomt, dan zegt. Dat is overbreekt. Nee, nee. Oh. er zaten maar één man achter de balie, maar die doet wel zijn best. En ik vind dat, ik weet, ik, ik snap het. Het is natuurlijk onderdeel van, van de policy of dat is waarschijnlijk is dat daar nou, gewoon onderdeel van de structuur daar. Maar ik vind het gewoon heel leuk en fijn en lief dat ze dat doen. Echt, ze kennen volgens mij gaan echt iedereen bij naam. Bij mij wordt en, altijd en... gevraagd: wat doe jij nou hier? Altijd. Waar we het eerder deze week over hadden. Dat ja? wat, als jij hier op kantoor komt. Dat, als ik in de sportschool kom, dat, Wat doe jij nou hier? Ik zeker wat repareren of zo. Dat <laughs> moet ook echt zijn. Dat kan niet anders. Maar ook bij het weggaan. Uh, Zwaaien ze toch altijd, altijd uit. Ja, ik, vind, ik ben daar, nou, ik ben ah, daar zo, wel, Wat voor sportschool zit jij? Maar gewoon een sportschool. Ja, maar niet een basic fit. Nee, maar hoezo? Nee, ja. Nou, nou die is ja, een sportschool met een persoonlijke touch. Ja, precies, dat bedoel ik. En ja, daar ben ik ja, ja, heel dankbaar ja, ja. voor. Want dan ja. heb je toch ook het gevoel dat je wat gedaan hebt, inderdaad. Maar heb je dan ook een schuldgevoel als je heel lang niet komt? dat je dan denkt, oh, straks zijn ze me vergeten? Nou, dat niet. Maar ik denk dan wel, zouden ze zijn opgevallen? <laughs> ja, zie, dus je gaat er toch over nadenken. Maar ja. eh, nee, dat... Eh, en het, het een, een puntje van kritiek, het is heel donker bij mij uit de Oh, heerlijk. Nee, is lekker. Ik, ik kan dus niet zien wat ik optil. Want ik, ik kan dat pen met die pen en zo. Ik zie dus niet wat ik doe. Gewoon <lacht> eens links heb je 15 kilo, rechts heb je 17 kilo. Ja. En kijk je. maar. En wat doe je dan? Wat voor? Wat voor wat ja, gewoon een beetje apparaat. Ik doe nu net wel Ik een enorme sportschoolbink Bink. Ben maar. Uh, nou ja, misschien gewoon, wel. Creatine uh, ook? Nee. Nee? Nee, gewoon koffie. Gewoon. <lacht> <lacht> Espresso'tje, Dan gaat het ook alweer. Zullen we het in de 7 de uur avond met Joey van de Velde met Afro Jack. Lekkere sportgolpjes, Om half negen hoor je vier op een rij. Heb je vier dezelfde associaties als wij, dan win je 2.500 euro. En is soms best lastig. Pizza. Kaas. Pasta. Uh, water. Drinken. graan. Uh. Maar vanmorgen was daar Bas. Het laatste woord. Kladblok. Schrijven. Schrijven. Ja! Morgenochtend opnieuw kans op 2.500 euro. Music, Tot morgen.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 Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting.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 30% korting op alle 400 thuisdiensten.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 Ga naar Tui.nl, de Tui-app, of naar je reisadviseur. Tui, live happy. Hé, hey. hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur.